Bij een explosie op een speedboot in het Meer in Noord-Holland... ...zijn negen mensen gewond geraakt, onder wie vijf kinderen. De speedboot lag met twee andere boten bij een eilandje... ...toen de motor ontplofte bij het starten. Een volwassene en een kind worden behandeld in het brandwondencentrum in Beverwijk... ...de anderen zijn opgevangen in ziekenhuizen in de buurt. De vergadering van de VN-veiligheidsraad over Syrië heeft niets concreets opgeleverd. De raad kwam bij elkaar vanwege het bloedige geweld van de laatste twee dagen. Zeker honderd anti-regeringsbetogers zouden door het leger zijn gedood.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 De vader van Amy Winehouse wil een afkikkliniek beginnen en wil ermee vooral jonge verslaafden helpen. In Groot-Brittannië hebben afkikcentra van de overheid lange wachtlijsten. En privéklinieken zijn voor veel Britten niet te betalen. Zangeres Amy Winehouse worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving en stierf anderhalve week geleden. Dan het weer in het binnenland is nog plaatselijke misbank, verder overal zon en maximaal tussen 24 graden aan zee en 28 in het binnenland. Dit was het en. Dit is Edwin Erdsen van de AWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles. Op de A6 lelystad jauren tussen Emmeloord en knopent Jauren En op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen de Knopenten-Ridderkerk en Del. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zandvoort zomerhits. zomerheers.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 Zo! CFM mm! Text TV op kanaal 45, 45. CFM Nee, nog twee meer. Ik, ik, ik. ik loop wat door de stad, wil weg van alle stress, verlangen naar wat Weet ik een goed adres Familie en vrienden Liefde en heilig vuur Kribbels en een baan Van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het ontvloed je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind spelend in het zon. hij, hij, heeft niet met volle teuggen.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 Fame is in session and it's time to review certain ladies who gave their all to you, The record by in public. And you know that it's true. It's time to give the credit where the credit is due. A She got sold. Mm, Shirley Brown, she got sold. Carla Thomas, yeah, she's got it. Chaka Con, Chaka Con. She most definitely got sold. Chasing the blues away, bringing out the sun We're in session and it's time to review Let's give the credit, but the credit is due Lynn Collins, she got soul Millie Jackson, know she got too much soul Gladys Knight, yeah She's got Jocelyn Brown She got the power and the soul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 Alo, alô. Sunt eu pic ca să o să amat pip. Și dar nu